Koning, what about the birds? Oh ja, de vogels. Misschien wil meneer Asjes meedoen, nu meneer Ansing en ik ben is. Waar wilt u dat ik aan meedoen, meneer Slofstra? Voor, voor de vogels. Meneer Koning, meneer Ansing en ik zorgen hier altijd voor de vogels. Meneer Slofstra koopt zaad en vetbollen en die betalen we samen. Ik weet niet of ik daar nu wel zo voor ben. Met deze kou? Omdat ik gelezen heb dat we dat beter aan de natuur kunnen overlaten. Maar die beestjes hebben honger. In de natuur vinden ze nou niks. Dat vind ik ook akelig, meneer Slofstra, maar als we de zwakken in leven houden, dan gaat dat ten koste van de soort. Het is wel een keihard standpunt. als je dat nou met de mensen ook hebt... Met de mensen kan dat nu eenmaal niet meer. Zal ik dan maar weer wat gaan kopen? Hoeveel hebt u nodig? Vijf gulden. Is wel genoeg. Dank u. Het is niet omdat ik niet met die vogels te doen heb, ik vind het ook heel akelig als ze honger hebben. Ja, natuurlijk, ik ken het standpunt. Maar als je de zwakken op deze wijze in leven houdt, dan gaat dat slotte ten koste van de soort. Als je de natuur haar gang laat gaan, dan blijven alleen de sterken over. Jawel, ik weet het. Daarvoor waarschuwen ze ook altijd van de vogelbescherming. Maar de vogelbescherming zegt ook dat je in strenge winters bij moet voederen. Daar ben ik het dan niet mee eens. Het gaat om het principe... Ik vind dat je daarin principieel moet zijn. Jij ja, was er gisterenmiddag niet. Nee, ik was op de bibliotheek. Bij die sollicitanten was een man die heel geschikt voor jou is. Een flinke vent. Ik had hem willen doorsturen, maar ik heb nu gezegd dat hij morgen terug moet komen. Ben je er morgen? Uh, ja, maar ik heb geen vacature. Dat is voor geen belang. Als je die man gebruiken kunt, dan is er ook een vacature. Jij bent hier de enige die nog geen documentalist heeft. En deze is precies wat je hebben moet. Alsjeblieft, zijn brief. Morgenochtend, tien uur. Die man woont op Rozenburg, maar dat vindt hij geen bezwaar. Breng hem na afloop nog even bij me. Dan kunnen we de zakelijke details bespreken. Jan Boerakker, 29 jaar, woonachtig te Rozenburg, Werkzaam op de administratie van het laboratorium van Shell. In het bezit van de bibliotheek die door vrouw, twee kinderen, zou graag in aanmerking komen voor de vacature van bibliothecaris. Bart, ik kom morgen sollicitant. Dat is toch zeker voor de plaats van meneer de Gruijter? Nee, hij komt voor ons. Balcom om je handen. Daar had ik dan toch wel graag eerst in gekend willen worden. Ik ook, maar Balk heeft dat zo beslist. Die denkt dat hij geschikt voor ons is. Maar we hebben toch geen vacature? Wie heeft hij voor ons gemaakt? Dat vind ik heel aardig van meneer Balk. Maar ik zou dat geloof ik toch niet geaccepteerd hebben. Daar zie ik geen argumenten voor. Zullen we hem samen ontvangen? Daar moet ik eerst nog eens over nadenken. Want indien ik bij dat gesprek aanwezig zou zijn... zou ik mede verantwoordelijk worden voor een beslissing... waarin ik niet gekend ben. En je hebt beloofd dat je niet nog iemand zou aanstellen... Dat heb ik niet beloofd. Dat heb je wel beloofd. Asjes zou de laatste zijn. Dat heb je zelf gezegd. Asjes was een vergissing. Maar daar kon je nou helemaal niks meer aan veranderen. Maar nou was het afgelopen. Nou zou je er niemand meer bij nemen. Hoe kan ik dat nou beloofd hebben? Zoiets beloof je toch niet? Zoiets beloof je wel? Ik weet zeker dat je het beloofd hebt. Dat doe ik niet meer, zei je. Dat heb je zelf gezegd. Dat kan me niet herinneren. Maar ik herinner het me. Is dat soms niet genoeg dat ik het me herinner? Je zou niemand meer aanstellen omdat je het zelf ook onzin vindt. Geloof je me niet? Moeten we in het vervolg soms onze gesprekken op een bandrecorder opnemen? Moet ik het zweren soms? Wil je dat? Dat ik zweer dat je het gezegd hebt? Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Nou, dat zeg ik je dan. Je hebt gezegd dat je niet nog iemand zou aanstellen. Dat heb je beloofd. En als je je dat niet meer herinnert, dan moet je in het vervolg maar opschrijven wat je belooft. Dan hoef ik me niet zo kwaad te maken. Maar ik wil deze man helemaal niet aanstellen. Balk kwam met hem aan. Ik had niet eens een vacature. En als Balk met zo iemand aankomt, dan neem je hem. Dan zeg je niet, bast, neem hem zelf maar. Nee, dan zeg je, ja meneer Balk, ik zal het doen meneer Balk. Dank u wel meneer Balk. Ik noem hem ja. Nou, ja, dan, nog erger. Waarom zeg je niet, rot op alsjeblieft. Ik beslis hier wie ik aanneem, daar heb jij niks mee te maken. Ik ben hier hoofd van de afdeling. Balk is directeur. En als de directeur het zegt, dan doe jij het. Als de directeur zegt, ga jij eens op je kop staan... dan ga je op je kop staan, want het is de directeur. Laat me niet lachen. Zoiets bepaal je toch zelf. Zoiets laat je toch niet door balk beslissen. Als ik geen argumenten heb, dan kan ik zo'n man niet afwijken. Dan maak je maar argumenten. Of je maakt helemaal geen argumenten. Je zegt gewoon, ik doe het niet, punt uit. Dat is een houding. Daar zou ik respect voor hebben. Maar niet als je als een zoet hondje achter balk aanloopt... omdat hij toevallig directeur is. Laat hem barsten met zijn directeur... Directeur, laat me niet lachen. Jij bent er toch zeker die bepaalt wat er op jouw afdeling gedaan moet worden? Dat is balk toch niet? Dat heeft balk toch geen ene moer mee te maken? Als jij vindt dat je niemand meer nodig hebt, dan heb je niemand meer nodig. En dan, dan, dan kan balk hoog of laag springen, maar dan komt er niemand meer bij. Zo liggen de zaken en niet anders. Goed. Stel je voor dat Balk ging bepalen dat jij er iemand bij moet hebben. Dat zou de wereld op zijn kop zijn. Alsof Balk kan beoordelen wat jij moet doen. Niets moet je doen. Helemaal niets. Laat ze naar de pomp lopen met hun wetenschap. Ja. Nou, weiger het dan als je het met me eens bent. Ik zal wel zien. Ik moet in ieder geval met die man praten, want Balk heeft een afspraak met hem gemaakt. En als je dan met hem gepraat hebt, dan zeg je maar dat het je spijt, maar dat je hem niet nodig hebt. Ik zal wel zien. Ik zal zelf wel bepalen wat ik doe. Ik kan me toch niet anders gedragen dan ik ben? Als je maar weet dat ik het niet accepteer als je er weer iemand bijneemt. Meneer Koning, kijk eens wat ik gevonden heb. De vraag is of het een traditie is. Wat wilt u daarmee? Voor de vogels. Een vogelhuisje. Dan kunnen de katten er niet bij. En hoe wou je dat dan aan elkaar bevestigen? Met een spijker. Dat kantelt. Oh. hebt u niet nog zo'n stok? Ik denk het wel. Deze laat het fietsenhok. Kijk je dan eerst eens of er nog een stok is? En dan moeten we ook een hamer en een paar spijkers hebben, natuurlijk. Ik zal eens kijken. Een straatfeest is geen traditie. Jawel, want hier staat. Het feest dat nu voor de twintigste keer gehouden zal worden. Ja, maar. twintig jaar vind ik geen traditie. Wanneer is iets dan een traditie? 300 jaar. Dat vind ik toch wel erg willekeurig. Het interesseert ons pas als we de verspreiding kunnen reconstrueren. Die feesten zijn geen doel op zichzelf. Ze zijn een middel om cultuurgrenzen vast te stellen. Bij een straatfeest is daar al helemaal geen sprake van. Maar, maar deze rubriek heet toch feesten? Dat betekent dat wij gegevens bijeenbrengen over feesten. Alleen als die feesten bruikbaar zijn voor ons onderzoek. Dat ben ik toch niet met je eens. Als zo'n rubriek feesten heet, dan verwacht ik als beschouwer... Dat ik daarin gegevens over alle feesten aantref, ook over feesten die geen lange traditie hebben. Dan is het eind zoek. Dat mag toch nooit een reden zijn om ons te beperken? Ik heb ze! Mooi. Houdt u ze eens vast. Iets dichter bij elkaar. Zo, slaat u de spijkers erin? Hoe kan dat nou? Ik heb die stokken al vast. Bart, kan jij ook even helpen? Wat moet ik precies doen? Dat ligt eraan wie de spijkers erin slaat. Joua, de bos. Dat plankje vast, zouden graag. Dat hebt u meer gedaan? Toch niet? Dit is mijn eerste vogelhuisje. Een grappige constructie. Vogeltjes zijn licht. Gelukkig wel. U zou er niet op moeten gaan zitten. <laughs> Ik kijk wel uit. We kunnen het beste onder de Japanse kerst zetten. Tegen de meeuwen. Oh, goed. Als u jullie die handen neemt. en dan tegelijk duwen. Ik tel tot drie. Eén, twee, drie. Ik hm? eh, moet een beetje frikken, maar niet te erg. De koning, de sollicitant is er. Ik kom. Frikken. En frikken. En altijd net het dat mat. Maar... Nou, maar het was wat ken. Zo is het genoeg. Zo goed? Zo is het goed. Dan zal ik er meteen wat zaad op strooien. Meneer Boerakker? Jan Boerakker. Koning, komt u mee? Gek bureau is dit. Ja? <laughs> ja? Waar ik nou werk, zou het in ieder geval niet kunnen. Bij het laboratorium. Gaat u binnen. Dan ga ik dus maar weg. Dag meneer. Dat is meneer Beerta. Dat is onze vroegere directeur. Die werkt hier nog. U werkt op de administratie van een laboratorium. Ja. Maar hoe gauwer ik daar weg ben, hoe liever het me is, want het is daar de dood in de pot. Geen boek te zien. <laughs> Heel dom. En daarom wilt u bibliothecaris worden? Juist, ja, ja. Maar het werk dat u bij mij zou gaan doen, is niet dat van een Ach, bibliothecaris. Ach, Dat Is ook maar een naam, natuurlijk. Ik zeg nog tegen die meneer met wie ik de vorige keer heb gesproken... Balk. Balk, ja. Dat is eigenaardig, maar als het niet doorgaat, dan ben ik zo'n naam ook meteen weer vergeten. <laughs> Balk. Rare naam, trouwens. Het is een dorp in Friesland. Ja, verrek natuurlijk, daar denk je alleen niet zo gauw aan. Balk, dorp in Friesland. Maar goed, ik zeg dus tegen die meneer Balk, tenslotte wil ik natuurlijk op uw stoel terechtkomen. Vond hij niet zo leuk, geloof ik. Maar ja, zo is het wezen nu helemaal gebakken. Rare man. Maar goed, geen bibliothekaris dus. We maken hier een atlas. Dat doen meneer Beert en ik. En daarvoor sturen we vragenlijsten rond en verzamelen we volksverhalen. De antwoorden op die vragenlijsten en die verhalen komen met de gegevens uit de literatuur in dat kaartsysteem. Dat gebeurt door studentassistenten en dat werk zou u moeten coördineren. En daarbij is er nog een knipselarchief waarin u ook zou moeten werken. Dat is de moeite waard. Hoeveel fiches zijn dat wel niet? Een kwart miljoen. Alsjeblieft. En hoe is dat opgeborgen? Mag ik even kijken? Trefwoordencatalogus, net zoals in Delft. Wat is daar een trefwoordencatalogus? Ja, dat weet ik ook alleen maar omdat ik een stage heb gelopen. Maar er is een boekje over, van een meneer Voogd. Dat zal ik wel eens voor u meebrengen. Goed systeem. De bedoeling is om daar op de duur een woordenboek van te maken. Heel goed, eruit halen wat erin zit. Lijkt me interessant werk. Maar u woont op Roosburg. Geen bezwaar. Hoe laat begint u? Half negen. Nou, dat wordt het pontje van zes uur. Half even opstaan, dat trekken we wel. En dat knipselarchief, mag ik dat ook nog even zien? Dat is in de kamer hierachter. <totstuk> dit is meneer Boerakker. Die komt hier misschien werken. En dit zijn mevrouw Schot en meneer Asjes. Asjes, Jan Boerakker. Geen boeken. <totstuk> dat zijn de vragenlijsten. Dat is nogal wat. 40.000 ongeveer. Mag ik eens kijken? Dat is de laatste lijst over de gebruiken bij de dood. En dat ik daar nou niks van afwist. U, u moet daar veel meer reclame voor maken. U, u moet de er pers erbij halen. Het liefst niet. Hoe minder mensen hier vanaf weten, hoe liever het ons is. Oh ja? Haar bureau. En hier zou u dus komen te zitten? Er moet dan alleen nog een bureau bij. Niet gek, ik teken hem voor. Ik heb hem niet kunnen ontmoedigen. Toen ik hem binnen zag komen, was ik daar al bang voor, <laughs> hoewel ik nog even hoopte dat het net zo zou gaan als op het kantoor van mijn vader. Wat was het dan? Daar was ook zo'n man, en toen ze hem het hele bedrijf hadden laten zien, vroeg hij of hij nog even zijn fiets mocht wegzetten, <laughs> Hij is nooit meer teruggekomen. Dat zal er met deze niet het geval zijn, vrees ik. Nee, dat vrees ik ook. Wat was dat voor jongen? Het was een nieuwe kracht waar balk mee aankwam. Had je dat niet aan de commissie moeten voorleggen? Moet dat? Natuurlijk moet dat. Maar het is een documentalist. Voor de studentassistenten vragen we toch ook nooit toestemming? dat is het argument het zal me benieuwen